Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump stuurt zijn speciaalgezant Witkoff en zijn schoonzoon Kushner naar Pakistan... ...voor onderhandelingen met de Iraanse buitenlandminister Arachi. Dat schrijft CNN op basis van twee regeringsfunctionarissen. Vice-president Vance is er niet bij. Dat gebeurt volgens CNN pas zodra de onderhandelingen goed verlopen. Een dag na het verlengen van het staakt het vuren heeft Israël weer aanvallen uitgevoerd op een stad in het zuiden van Libanon. Volgens het Israëlische leger gebruikt Hezbollah de stad om raketten richting Israël af te vuren. Gisteravond werd bekend dat het bestand tussen Israël en Libanon met drie weken is verlengd. Volgens correspondent David Poort zegt Hezbollah dat verlenging geen zin heeft. Ze zeggen natuurlijk dat het hele proces rondom dat staart het vuur... gewoon uh, slecht is ingericht, oneerlijk is eigenlijk. Er worden allerlei uh, verwachtingen gesteld aan uh, Libanon... terwijl er uh, Israël eigenlijk nauwelijks beperkingen op worden opgelegd. Zo, uh, zo is de gedachte. Nederland zet vol in op de komst van de Einstein-telescoop... om zwaartekrachtgolven uit de ruimte op te sporen... De ondergrondse telescoop van kilometers lang moet in Zuid-Limburg komen te liggen. Deze onderzoeker legt uit waarom dat de beste plek is. Als we heel kleine trillingen willen opvangen van diep in het universum... dan willen we ons natuurlijk ook afzonderen van alle andere trillingen die we hier op aarde hebben. En als daar boven die rotslaag nog een 100 meter modder en aarde ligt... Ja, dan is het ook een dempende laag om alle trillingen die de mens genereert ook tegen te houden. Het kabinet trekt nog eens 25 miljoen euro extra uit... om de telescoop naar Nederland te krijgen. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz doet dit jaar niet mee aan Roland Garros... dat op 18 mei in Parijs begint. De 22-jarige titelhouder heeft te veel last van zijn polsblessure. Alcaraz noemt het een moeilijke beslissing. Hij won Roland Garros vorig jaar en twee jaar geleden.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 dj est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 Ja, je hoorde bankzitters met Samuel Welten uitsloven... een heerlijk openingsnummer van ja, de standaarduitzending... die jullie hier kunnen verwachten op de laatste vrijdag van de maand. Namelijk Jelmer en de M&M's. Ja, uh, M&M's, dat gaat niet op deze, deze week, hè, merk ik. Uh... Toen was het stil de tafel. Ik denk, er gaat nu wel reactie komen, maar, uh... Hallo? Ja ik, ik, ja, ik wilde een soort cricket noise naboten, maar... de J is er in ieder geval... <laughs> En er is één M achter het panel. Want we zijn weer in de, hoe noem je dat? In de even maand. Ja. En uh, dan betekent het dat, uh, dat Mike achter de knoppen zit. Maar het is inderdaad stil aan tafel. Ik voel ook een beetje een soort. Andere sfeer vanavond. Ja. Uh, geen verkeerde sfeer, want we hebben heerlijk al uh, ons uh, rosetje opgepopt. De M&M's staan op tafel. Ja. M&M's staan op tafel, maar ze zitten er dus niet aan. Nou ja, dat is... Wat is er aan de hand? Ja, Voor de mensen die dus nu luisteren en denken, waar uh, zijn uh, Mickey en Mirko? Nou, Mickey die verwachten we zo direct nog. Maar ja, je weet hoe Mickey is inmiddels als je dit programma al langer dan eenmaal had luistert. Die is te laat. Ik voel wel weer ook een beetje een, een soort aan het einde jaar... weer de compilatie weer een beetje een soort Mickey te laat compilatie aankomen. Want die hebben natuurlijk twee jaar geleden gedaan. Dat, dat kan wel weer uh, opkomen dit jaar. Ik heb uh, zojuist genoteerd in uh, het uh, overzichtje... wat ik nu wel bij hou voor dit jaar. Er is niemand. Ja, er is niemand. Ja, <laughs> dat vind ik een mooi begin. En uh, ja, Mirko, die, is, uh, die zit uh, met zijn luie date in Hamburg. Die is op vakantie, dus die is er ook niet bij. Uh, nee, we het door... eerst, trouwens, voor, het voor het eerst trouwens. Voor het eerst dat hij een uitzending mist. Dat is echt uniek. Wacht, ben ik dan de enige die nog nooit een uitzending heeft gemist? I think so. Oe, oe, oe. Dat is, ik voel wel... dat. Ja, ik... want zelfs ik heb natuurlijk af en toe een... Uh... Ik merk wel dat de druk op mij nu wel een beetje stijgt. Ik heb gewoon nog nooit een uitzending gemist in vier jaar tijd. Nou moet ik zeggen, vaak zijn de uitzendingen dat, dat wij allebei niet konden zijn natuurlijk wel overgeslagen. Maar goed, maakt ook allemaal niet uit. We zijn er gewoon weer, dus uh, jullie hoeven ons in ieder geval niet te missen deze maand. Dus ik ga er maar gewoon even van jou vragen. Ja, hoe was jouw maand april nou? Het is de 24e, dus we hebben nog een week te gaan. Maar ja, wat, um, hoe is jouw maand tot so far? Je weet wat je me ja, vraagt. Ja, maar ik vraag zeg maar, okay. nu even de maand. Ja, okay, ik ben niet per de se een fans van deze week te weten. Nee, oké. Okay. Uh, heel goed. Uh, hartstikke goed. Uh, net terug van vakantie begin deze week. De vakantie was heerlijk. Uh, echt even genoten van de zon. We waren met de treinvakantie naar Florence en Italië. Voor wie benieuwd is hoe dat ging, staat morgen een korte column daarover in het Haarhems Dagblad. Waar ik in ook een beetje poneer van... Uh, uh, he, iedereen heeft het nu over die oliecrisis en kerosine tekort En oh, daar gaat mijn vlucht en vakantie. Ga gewoon lekker in Europa reizen. Het is een stuk goedkoper. Het, je reis verloopt nagenoeg vlekkeloos, ook dit keer weer. Uh, dus dat even een plug voor in het begin. Ja, verder april heerlijk. Uh, werk gaat goed. Uh, Loopt lekker. Uh, veel verhaal is weer te maken in het bloemendaal. Dus we moeten nog niet beginnen met de vergaderreeks. Uh, coalitieonderhandelingen lopen wel... Uh, ja, in ieder geval ja. zonder weinig ruis. Maar er is dus weer... Een incident in Bloemendaal. Ja. Daar ga ik het zo ook hebben ja, over in het nieuwsoverzicht. Maar er is weer wat aan de hand. Maar goed, Mike, ik begreep dat even als klein huiselijk leed... dat jij iets met je netwerk had vandaag. Ja, dit wordt nu even gebruikt. Ja, Nou ja, kijk inderdaad, in het kader van mijn maand... Kijk, mijn maand is zoals jullie inmiddels weten... als je dit programma al vaker luistert... Ik, uh, ja, kijk, ik ben altijd wel gewoon chill. Ik heb nooit zo heel veel boeiend nieuws. Ik ga gewoon lekker naar mijn werk. Ik doe gewoon een beetje mijn ding. En ik vibe het wel gewoon lekker. Ik heb al wat minder drama dan... Uh, de rest van de tafel meestal. Maar vandaag, kijk, voor de mensen die niet weten, ik ben dus IT'er. En vandaag had ik ruzie met mijn netwerk. Ja, heel leuk uh, verhaal. Ik denk, ik ga even een dagje gezellig vrij nemen van mijn werk. Want hè, het is natuurlijk maandag uh, koningsnacht. Of koningsnacht, koningsdag is het maandag. Daarover ook te want jullie hoorden net al een Nederlandse knaller. Het is wel zo, we hebben niet zoals vorig jaar... toen we echt op Koningsnacht zaten... we hebben niet alleen maar een Nederlandse programma. maar we hebben wel een hogere hoeveelheid Nederlands week als normaal. Dus daar kunnen jullie nog op voorbereiden. Dus voor de mensen die bang zijn voor Nederlandse muziek... er komt ook nog gewoon internationale Engelse muziek... maar er is ja. dus wel wat meer Nederlands. Maar om even terug te gaan naar het netwerk... nou ja, eigenlijk een heel lang verhaal... ook helemaal niet interessant voor op de radio... Maar ik dacht gewoon... En mensen uh, willen dit weten, hè? Ik bedoel, showbiz is niet voor niks een populaire categorie. Ja, zeker. Nee, maar mensen dus, uh, hun leven. Dus ja, inderdaad. Dus ik was een, een dagje thuis. Denk ik denk lekker een extra lang weekendje pakken met, met Koningsdag. Want ik werk ook uh, te veel. Nou, dat, dat is helemaal niet waar. Maar dat zeg ik altijd voor de gein. Uh, nee, maar dus uh, ik denk lekker de weekendje pakken. Maar goed, ik had vanmorgen wat suspicious activity. Er gebeurde allemaal vreemde dingen. Mijn Google Home deed raar. En de Apple TV deed raar. En alles deed een beetje raar. Dus ik dacht, nou ja... Ben je een Odido-klant? Nee, ik ben geen Odido-klant. Ook niet. Nou, niet gek. Niet gek. Dus, nou ja, goed. Maar ik dacht toch, ik ga even wat... Ik ben een dagje vrij. dus Ik ga even een uurtje wat maintenance dingen doen. Ja, voor de mensen, netwerkbeheer... Updaten is heel belangrijk. Voor als je in het eigen beheer hebt. Voor de mensen die gewoon klanten bij Sego of Odido. Ja, dan word je toch al gek. Dan boeit het niet. En dan kun je ook niks. Maar dat, dus ik ging even wat standaard maintenance dingen doen. En het liep allemaal in de soep. En het puntje bij het paaltje was ik er zo klaar mee... Dat ik maar gewoon... Uh, de spullen moet vervangen, ja helaas, het is wat het is. Maar goed, dat was, uh, <laughs> ja, dat, dat was eigenlijk mijn dag vandaag. Ik dacht een lekker chill dag en dan ben ik nog de hele dag met mijn werk bezig. Alleen uh, dan thuis. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal gekkigheid. We gaan even lekker door naar het nieuws. Want je hint er net al eventjes naar. Bloemendaal heeft alweer wat drama. En ja, de raadsvergaderingen zijn nog niet eens begonnen. Wat uh, zegt correspondent Bloemendaal daarover? Ja, de, de inhoud is natuurlijk nog niet echt van start. Net zoals in een aantal andere gemeenten, omdat de coalities... En nog moet worden gevormd. Dus de plannen voor de komende jaren zijn nog niet, uh, lang niet overal bekend. Um, en dus die vergaderreeks moet ook gewoon even opstarten. Wat overigens wel gewoon opstart hoor, in de gemeente, ongeacht er een coalitie is. Dat uh, vergaderen moet altijd, want nu moet dat met een nieuwe gemeenteraad en dan uh, nieuwe besluiten nemen. Want de gemeente moet gewoon bestuurd worden. Maar goed, in Bloemendaal hebben ze in ieder geval iets gevonden voordat die reeks van start gaat... Wat helemaal buiten die inhoudelijke bespreking staat. Want er is alweer een eerste afsplitsing rond in, uh, in de gemeente. En uh, t, nou ja, om daar kort over te zijn. Uh, het, het gaat over een kandidaat van Hart voor Dat is daar de grootste partij. Uh, de grootste lokale partij, niet de grootste partij. Je hebt nog uh, VVD, uh, D66 en uh, Pro. groenlinks PvdA ja. uh, voor... Uh, is hij nou al een beetje gewend, denk je, bij jouw pro? Is dat al, gaat het al helemaal... zo? Uh, nog steeds... Uh... Ik moest erover nadenken bij het uitspreken van deze zin... en dat betekent dat hij nog niet echt ingebakker zit... hoewel ik er natuurlijk wel in, in het schrijven wel inmiddels uh, aangewend ben... maar ja, hij moet nog even in het... Uh... Maar goed, 6 ja. uh, 6 uh, en dan... Uh, en dan, uh, uh, ja... Bloemendaal, afwitzing. We ja. hebben de parleid, partijleider die ik wel even bij naam ga noemen... Marlies Roos, die ook om allerlei redenen... vaak wel de publiciteit houdt in Bloemendaal. Uh, vaak ook over om haar uh, ideeën... Hè, over meer sociale woningbouw. Uh, mensen die hier... Uh, uh, in Bloemendaal nog niet zijn... kunnen die ook een plek vinden. Blijft Bloemendaal wel hetzelfde? Nou ja, goed... Uh, of blijven doen we dan alleen maar hetzelfde. Goed, maar dit gaat over een scheuring. En nog wel over drankenavonden, waar die afgesplitste partijlid bij aanwezig is geweest. Sorry, voor de mensen die niet op de camera keken, ik viel bijna over het koptelefoon traatje, omdat Nicky binnenkwam. En dat je even gedacht. Nou goed, uh, vertel verder. Sorry, het is even een leuke onderbreking. Uh. Ik vind dit eigenlijk veel leuker. Nou ja, kijk wat hier dus gebeurde. Ik heb best wel, best wel een, een lang kabeltje, ik geloof die meter of zo, en die lag op de grond. En ik loop zo even deze kant op, zeg maar, naar waar de platenspelers hier staan, die dan niet meer gebruikt worden, om even Mickey in de hand te geven, gewoon even gezellig leuk. Oké, okay, één tip. Ja. Neem geen drie meter lang koppelefoon draad. I know, maar goed, dus ik struikelde het daar bijna over. Maar goed, dat is wel gewoon een gelijk mooi buggetje. Mickey, jij bent binnengekomen. Goedenavond, maar tien minuten te laat. Ja, wat beter <laughs> dan een uur. <laughs> ja. uh, nee, maar goed. How, how was your day, week, month? Uh, week? Week, uh, de week, uh, Poe. Zware week. <laughs> Zware week. Afgelopen maand. Uh, ja. Het was druk. Niet zo druk als vorige maand. Dat was echt achterlijk. Um, maar ja, deze maand was ook druk. Maar. Dus niet zo druk als vorige maand. Hey, wauw. Kijk. Um, uh, ja. Nou, goed. En vandaag uh, begon haastig. Daarna was het druk en, en chaotisch. En, uh, ja. Nu is het chill. Nu is het even lekker chillen. Rustig weekend. En als het goed is, is het volgende week tijd om gewoon lekker alles in te halen. Bij te werken. En uh, een keertje achterstallig werk uh, in te halen. Dus, uh, ja. Nou, leuk dat je er bent. Zin in we, de volgende week. We gaan even terug naar jou. Maar. Maak even het verhaal voor Bloemendaal af. We waren in het verhaal nou ja, gebleven over ik, de lijst. Ik zou zeggen, voor wie het echt wil weten, lees het huisdag pas van afgelopen donderdag. Dan <laughs> heb je de situatie helemaal bij elkaar geschetst Maar het ging dus over een aanwezigheid Want we zitten hier helemaal nou in Zandvoort. En het is wel heel erg Bloemendaals. Nou, het heeft ook in de Telegraaf gestaan. Maar goed. Yeah. Uh, is de als iets in de telegraaf gaat, nou een reden om dat dan uh, nationaal nieuws te noemen. Maar goed. Um, een lid van Hartvoelendalen is aanwezig geweest bij uh, drankavond na afloop van de commissie. Dat is een soort uh, traditie uh, om uh, ja, niet heel veel te zuipen, maar gewoon samen te zijn. Verbinding na zo'n commissieavond nog een keer met elkaar ergens over te hebben. Dus net zoals na elke raadsvergadering, wat in veel gemeentes gebeurt, hebben zij dus ook naar deze commissie. Dat gebeurt ook wel na commissievergadering in andere gemeenten, heb ik uh, vernomen. Maar goed, dus helemaal niet echt iets geks. Uh, maar daar is dus een conflict uh, over ontstaan... tussen het afgesplitste partijlid en uh, de partijleider van Hartpoort Bloemendaal. Okay. En daardoor is, uh, heeft het afgesplitste lid zich in ieder geval gedwongen gevoeld om uh, te vertrekken. En dat speelde zich allemaal af. Een weekend voor uh, in dat ik op vakantie ging... dus ik moest het even laten varen en uh, trouwens heel goed uh, laten verslaan door mijn uh, collega's vorige week... Uh, maar deze week kon ik de twee hoofdrolspelers... gelukkig uitgebreid spreken. En dat was toch wel heel leuk uh, om te doen. Leuk. En uh, ik zou zeggen, lees uh, de stukken. Want uh, uh, nou, het is gewoon een interessante ontwikkeling. Het gaat over politiek, omdat het politici zijn. Maar eigenlijk gaat het ook weer niet over politiek. Okay. Maar tegelijkertijd zeg ik, dit is ook politiek. Want heb je ooit een keer een partij... lid zien opstappen... Uh, omdat het niet ging over dit soort persoonlijke dingetjes. Het gaat altijd over persoonlijke dingetjes. Uh, wel eens over inhoudelijke koers of zo van de partij. Okay. Dat wordt altijd van bui naar buiten gebracht. Maar er is altijd iets okay. persoonlijks. En ik bedoel, wat dat betreft, niks is vreemd in Bloemendaal. Dus... Uh... We gaan het, uh, nu moet de inhoud nog komen. We, we gaan het bijhouden in Bloemendaal. <laughs> um, ik heb even een ongerelateerde quizvraag. Hoe lang oh. zit ZFM al in dit gebouw? Ik wil ik ook even weten van jou? Maar denk je dat wel weet? Ik heb geen idee. Dat weet ik niet exact, okay. maar ik gok zo'n 15 jaar. Okay, want Ik kom hier dus briefpapier tegen bij de set. Dat is zo oud dat er en nog een verkeerd adres op staat. Namelijk niet dit adres. Briefpapier? Van ZFM, ja, briefpapier. En er staat nog een bankrekening er maar op. Geen IBAN. Dus dit is echt briefpapier uit de steentijd. Kijk dan. Kijk dan. Laat even zien. Wat? Ja, maar dat is ook nog het oude logo wat erbij staat. Dit wordt denk ik gebruikt als toen notitieblaadjes. Dit uh, is nog ZFM. Ja, maar dit vond ik even leuk was, om te melden. Het is ook nog steeds ZFM. Uh, maar nu is het nog ZFM. Uh, maar dit gaat nog over de Kruisstraat 2A in Zandvoort. Ja, dat zeg ik. Daarom vroeg ik oh. ook hoe langs hier al zitten. Ja, dat is interessant. <laughs> is dat bankrekeningnummer nog? Dat weet ik niet. Even automatisch een kast versturen. Ik weet niet of dat kan tegenwoordig <laughs> nog. Nee. Maar we hebben dus wel al sinds jaren en dag hetzelfde nummer... en ook als je wil inbellen tijdens deze uitzending. 023 573 0393. Oké, okay, nou ja, goed. 023 Vroeger kunt u ook faxen, maar ik kan u verzekeren dat wij en geen papier, geen werkende printer en al helemaal oh, ja, geen fax printer. meer hebben in Den Studio. Ja. Dus het uh, okay. faxnummer ga ik u niet delen. Oké, okay, van uh, dit oude verhaal, wat ik weer even tegen gewoon grappig vond. Nou, uh, iets heel moderns, want het is autonieuws. En ik denk dat Nick daar ook wel wat van vindt. Dus ik heb ook heel bewust. Roem, roem. Ik wil ook heel bewust eventjes Jan maar nu zou ik hem eerst laten doen. Want ik echt wacht dat jij er bent. Want oh, ja. uh, TEFA heeft een mijlpaaltje bereikt. Full self-drive supervised is nu door de RDW goedgekeurd voor Nederlands gebruik. Echt? Ja, zeker. Dus je no mag nu in way. Nederland met je Tesla full self-drive gebruiken. Ja, want dat hadden die, sommige auto's hadden die systemen inderdaad al. Maar het was verboden. Audi A8, die limousine bijvoorbeeld. Die heeft ook zo'n self-driving systeem. En uh, ja, er waren wel mensen die daar wat loopholes voor hadden bedacht. Dus die gingen dan gewoon met één vingertje en die haakten ze in het stuur. En dan... He, dan ja, ja. ontsingel je die, uh, die uh, beveiligingsmelding. Um, en eigenlijk reed die auto ook mensen gewoon... terwijl ze in waren gevallen met dat vingertje aan het stuur reed die auto hun gewoon naar de oprit. Parkeerde keurig in. En uh, laatste schoon te maf in die auto. <laughs> en als dat dan uh, kan en je hoeft je handen niet eens aan het stuur te houden... ja prima, ja, nee. weet je. Ja, sure. Uh, ik weet dat al die systemen en al die auto's... die communiceren met auto's die ook kunnen... Uh, ...praat met elkaar. En zodra jij in een auto rijdt die dat dus niet heeft... ...dan word je al automatisch door die auto gezien... ...en door die automatische piloot gezien als een gevaar. En dan houdt hij al automatisch meer rekening met jou. Omdat jij Interval. een auto hebt die niet terugpraat... ...dan auto's die wel terugpraten. Interessant. Dus aan de andere kant, je zal er eigenlijk ook geen last van hebben of van merken. Kijk, er kunnen altijd glitches in zijn. Volvo was ook... Uh, ...ik heb die video gevonden van die CEO die zo overtuigd was dat zijn self-driving assistant zo goed was... dat hij ervoor ging staan. En je ziet die auto optrekken en die schept van die man vol gewoon, hè. Vol. De CEO van Volvo die wordt door zijn eigen robot uh, gewoon compleet aan de kant gereden. Dus er kunnen nog glitches uitkomen. Maar ja, als de RDW het heeft goedgekeurd, ja, is altijd wel. mijn best, want de RDW is de politieman van uh, alle auto's. Ja. Dus als die zeggen ja, is goed, ja. dan uh, is het, het goed. Het is niet alleen goedgekeurd voor een aantal Tesla-modellen, inderdaad. Maar het is wel echt een heel grote ontwikkeling. Want het is ook het eerste Europees land die zoiets goedgekeurd. En ja. uh, we lopen daar dus best wel in voor. En ja, ik weet, ik vind het een, best wel een leuke ontwikkeling. Kijk, ik wilde eigenlijk altijd al een Tesla. Ja. Maar nu eigenlijk uh, nog meer. Ik vind ja. het wel een gaaf. In Amerika mocht het. Al, ja, ja, in Amerika, Amerika was het eigenlijk de enige waar, waar al die autonomische dingen mochten. En in Europa was het inderdaad verboden. Dus dan werd al die software gewoon uitgezet. Ja. Letterlijk, want het systeem kon je gewoon kopen. Dat zat er dan in... Uh, de full option Tesla's, die had dat gewoon. Dit is volgens mij een systeem van bijna 40.000 euro. Ja, bij 7,5. Oké, okay, nou dan... De, in Amerika kan ik me herinneren dat de optie 40k ja, was. Ja, dat zou me zo. niks verbazen, ja. Uh, nou ja, 7.000 euro. Uh, ja, als je dat erop opzet, had zitten. Ja. In, in, in, in Nederland was zo van, nee, nee. Want inderdaad, nee, nee, nee. er waren nee. ineens ja. sommige mensen... die ineens hun auto weg gingen. Ze hadden ineens die optie, die konden ze gebruiken... met een ja. updateje. Dus, dus, ja, uh, ja. ik, uh, ik vind het leuke innovatie ook ik voor Ik vind dat wel uh, grappig. Ik vind het gewoon zelf persoonlijk, ik ga daar never nooit niet mee uh, mee rijden, of wat dan ook. Ik wil niet gereden worden, letterlijk, maar ik wil dat ik kan rijden, dat ik de baas ben over alles wat die auto doet. Uh, maar ja, I don't give a shit als andere mensen. Dat ja, wel. ik denk ook, ook niet dat, dat wij per se daar heel erg te doen op je zijn. Zal, zoals zo ik al zei, je merken. zal het niet merken. Want die, die auto's met, die met die robot aanrijden... die robot die zoekt naar auto's die hetzelfde systeem hebben. En als je dat niet hebt en hij praat niet terug... jouw auto praat niet terug naar een Tesla... dan denkt hij automatisch dat je gevaar bent. en neemt hij meer afstand. En het is in deze dagen misschien wel fijn... dat er sommige auto's wat meer afstand van je nemen. Ja. Want uh, mijn god zeg, wat zijn er toch een debiele straat. Dat is niet normaal. Tegenwoordig te zegt het wordt steeds het erger. Echt erg, het hè? wordt echt steeds erger. Ik vind het zo grappig. Ik storm me er niet eens maar aan. Het is uh, gewoon part of life geworden. Dat is zover ja. uh, eigenlijk onze nieuwste rubriek van deze maand. We gaan nu naar een nummer wat Jelmer heeft uh, aangedragen. Wil je daar wat over vertellen? Ja, hetgeen wat ik erover kan vertellen... is dat het een uh, heel fijn nummer is om naar te luisteren. En dat uh, meen ik oprecht. Uh, ik heb het de afgelopen maand een keer uh, ontdekt... Uh, van de Artiest Bazaar, waar we eerder ook in dit uh, programma uh, een nummer van hebben gedraaid. Namelijk Nooduitgang. Ja. Uh, wat ook niet uh, onverdiendelijk is om even terug te luisteren. Maar dit keer hebben we Begin opnieuw. Oké, okay, we gaan het uh, luisteren. Als ik wakker word Ik leef in een filmscenario luistert naar Jelmer en de M&M's. Just like heaven And I know why he wrote them Now that you're standing right here whole damn world out Je hoorde Bazhard met begin opnieuw en daarna hoorde je. Oh, we hebben al een ander nummer. Ja, daarna hoorde je de nieuwste single. We moeten alweer. We moeten alweer. Sorry. Daarna hoorde je de nieuwste single van Olivia Rodrigo, Drop Dead. Wat vonden we ervan? Niemand heeft geluisterd. Ik heb niet geluisterd. Het stond op Het is een perfect achtergrondnummer. Weet je wel? Het is het goede zwier, maar het is lekker. Maar je, ja, als je niet luistert... Dan weet je want een weet je. nummer is pas slecht als het geïrriteert, hè? Mm. Ja, ja. Ja, ja, wist je dat, hè? Maar het is uh, tijd om het even over het regionale nieuws te hebben. Jawel, geloof het of niet. Uh, want, nou ja, regionaal nieuws is een groot woord... maar het was vorige week zaterdag Record Store Day. Hebben we daar nog iets van meegekregen, gelezen of zo? Nee, ik wist niet eens dat het bestond. Oh, nee. No. <laughs> ik heb geen idee wat jij nu zegt. Ik zat in Florence. Maar, ja, maar jij weet wel wat Record Store Day is. Ja, ik weet wel wat het is. En ik ja. zou nog een keer uh. mijn agenda gewoon moeten blokken... voor een volgend jaar dat het is dat ik er wel van experience... want we lijkt het dus wel heel erg tof. Op een, een of andere manier bereikt het mij niet... waardoor ik mijn agenda... Uh, Oké, okay, want wat is, voor de mensen die het niet weten... wat is? Er? Maar ik heb begrepen bij jou... Ja. dat Record Store Day vooral 2,5 uur in de rij staan is. Ja, nou ja, daar wilde ik naartoe van. Nee, wat is Record Store Day nou? Kijk, Record Store Day is een dag dat eigenlijk in alle platenzaken, nou althans het merendeel van de platenzaken in de hele wereld... er een hele collectie aan limited edition vinyl wordt uitgebracht. Dus uh, eigenlijk in de basis vinyl wat alleen die dag te krijgen is... nou, dat in de praktijk is dat iets anders, want de overgebleven voorraad... die wordt ook de dagen daarna nog verkocht. Maar het idee is dat de versies die op die dag worden verkocht... nooit meer uh, herdrukt worden. Dus wat krijg je dan een beperkte hoeveelheid van albums en andere speciale class die mensen gewoon heel graag willen hebben. Waaronder dus ik, want ook dit... Ik was dit keer uh, om door de marketing. Want er is namelijk uitgekomen... dit jaar, Nee, niet Ja, die had ook Oeh. een singeltje, maar die, die wilde ik niet. Oh, zo. So ja, ja. nee, Hoor je dat? Dat is weer een andere discussie. Ik heb het namelijk wel in mijn <laughs> handen gehad... want ik heb in de rij en Maar dit was dus, het was, je moet het zo zien. Het is één singeltje, dus het is twee nummers voor 25 euro. Ja, sorry hoor, ja, maar tuurlijk. ik heb wel standaarden, ja. Zij denkt toch ook uh, stonks? Dat ga ik niet betalen. Maar <laughs> in ieder geval, um, ik wilde de editie waar ik voor in de rij heb gestaan... was een live album van nou wel, een van mijn favoriete, if not mijn favoriete artiest... Oh jee. Bruce Springsteen, oh, ik... live oh. from Asbury Park 2024. Een live album in een 5 vinyl box die dus alleen op Records for Day te krijgen was. Nou ja, die moest en zal ik natuurlijk hebben... Dus ik stond die inderdaad... Er was op... nog in heel veel nummers over. Want uh, ja, wie de hel gaat dat nou luisteren? Ik heb, toen ik in de ruis heb ik vier mensen dat ding zien kopen. Dus het ging best hard. Want ik was er dus om negen uur. De winkel ging om acht uur open. Het ging vroeger open dan normaal. Nee, stond om negen uur al in de rij. Um, en inderdaad, ik was pas om elf uur de winkel uit. Omdat het, uh, gewoon een hele lange lijf was. Dus het liep ook niet door. Die... Maar, maar mission is succes. De limited edition box set, die is in de pocket. Het dus is, het is niet het voor niks twee. Dit doet me echt denken aan gewoon die Pokémon Go special events... Dat, dat ik laatst heb zitten grinden... dat er op gewoon één dag... was de enige dag ja. dat je een special background... shiny uh, on kon krijgen. En dat ik dacht... die moet en zou ik hebben. Ja, maar dat is het. Ik heb toen een week lang... elke dag hadden ze, een week lang hadden ze, elke dag hadden ze echt gewoon... de meest zeldzame Pokémon ja. gereleased... En ik was aan het grinden die dat jongen, is het, een he? motherfucker. Dus dit ik, soort... ik snap je, ja, je idee maar dit wel. soort dagen spelen zo in op die FOMO, hè. Want ja. dit album had ik dus nu op vinyl gekocht, inderdaad. Ja, de 5-box vinyl is de limited edition. Ja. Maar het album komt volgende oh. maand ook gewoon op cd uit, zeg maar. Ja, in een maar het niet heeft ook te maken rekenen. natuurlijk met, met dingen die jij leuk vindt. Kijk, ik ja. ging ook die week spelen, omdat het heel veel Pokémon's waren ja, die precies. ik leuk vind. Nu, nu speel ik niet meer, want nu is het allemaal latere generaties. Ja, ik heb ja. even shit. Generatie 9 is niet waar ik mee groot ben gebracht. Dus... Ja, nu ben ik gestopt. Maar ik snap ja. dat precies. Als dan, ja, dat dat is, ja. speciale ene unieke ding ja, wat hebben... jouw favoriet is, ja, daar moet ja, die... je gewoon voor gaan. Dus ik dus snap je wel, man. Inderdaad, het is dus inderdaad ook uh, gelukt. Ik heb ook als bonus nog een uh, limited edition uh, Wicked Final gehaald. Daar was ik niet zo naar op zoek, maar die zag ik in de laatste bak nog staan. Ik denk, ik heb twee uur in de rij gestaan. Ik zal waar uit mijn geld Word. halen Ik zal het ja, gewoon kopen, ja. weet je wel. Dus, 100 euro, ja, pak het. Dat, dat, ja, dat was die Bruce Springsteen box, die was 100 euro, ja. Je maakt graag ja. zoveel. Nou, maar voor een 5 LP's, dat is best wel oké. Okay. Ja, ik weet niet wat die prijs is, maar. Ja, 100 nou, normaal gesproken is één album is rond 30, 40 euro. Dus dan heb je twee maximaal platen, maar meestal één. Dus 5 vinyl dan voor die prijs. Het is redelijk. Ja. Hele... Maar goed, tot zover mijn Records for Day. We gaan ook even luisteren naar een nummertje. Niet van dat album, want die is dus ik, nog niet uit. Komt daar eens ergens achter? Ja? Um, ik zie dat helemaal het programma niet. Uh... Redactioneel is gedeeld. Ik heb het uh, inderdaad niet gedeeld, dat is waar fout gegaan. Ik heb wel naar jou ge, ge nou, goed. Heb jij die, ja, die site snel, niet geboekt, Mark? Muziek. Nee, snel maar muziek. dus wat snel ik zeg, uh, wat het album dat ik dus heb gekocht bij Records for Day, die is nog niet uit. Die komt pas over een maandje op de streaming waarschijnlijk. Maar we gaan wel. Hey, luisteren naar, we gaan wel luisteren naar een ander live album. Uit, muziek uit komt het altijd goed. 2001, We gaan luisteren naar uh, het nummer Born to Run nee. van het album oh, Live yeah, in New bon. York uit oh, 2001. Born to Run. Ja, maar dit is de live versie. Omdat het een beetje bij mijn verhaal past van Records for Day. Alleen, dit is een live versie uit 2001. Ja, dus dan, dan heb je publiek op dag komt het helemaal los. Ik heb er heel goed. Compliment. Ik heb er heel goed. Oh, It's oh. the day we swing out on the streets of a runway American dream. At night we ride to fashions glory suicide machines side machines Trek mijn kritiek terug, beste luisteraars, van wat ik voor dit nummer zei. Ook al wijk het er iets van af, want dit is toch wel een geweldige uitvoering van een ja, ja. uh, fantastisch nummer. Ja, dit is dus... Goed dat je hem erin hebt ingezet. Dit is inderdaad van het album Live in New York. de album is uit 2001, de opnames komen uit de 2000, dus de opnames zijn ouder dan wij. Mijlpaaltje. Wauw. Wauw. Nee, wacht goed. Dat ik maakt... vond het ook oprecht de langste outro die ik bij Vrk ja, de afgelopen juist... zes jaar heb Maar gehoord, dat is juist het hoor. leuke aan die oude nummers. Ja. allemaal gewoon lekker lange intro, lange auto. nummer is natuurlijk uit 75, dus lekker oud, weet je. Gewoon Zij heerlijk. Is het ook ouder dan de Twin Towers? Deze opname. <coughs> ja. ja, deze opname. De ja. Me altijd meteen denken ja, deze aan opname is volgens mij wel. Het album weet ik niet. Maakt niet uit. Doet het doet ook allemaal niet toe, want het is inderdaad live in New York. Diep, dus, uh, nou man hebben wat kortere back online hebben we een wat kortere back online keer want dit was lekker een lang nummer en we zijn niet te uitgelopen bij record for day het eerste wat ik van jou maar aangeleid heb gekregen over back online is dat IKEA België tegenwoordig schone panelen verkoopt die je eenvoudiger in zoncontact kunt pluggen ja echt ik vind dat zulke je moet het echt even lezen het is dan wel op nu.nl maar goed <laughs> dat uh, is ook zo denigrerend uh, je moet maar even kijken naar het Belgische concept ik was echt helemaal hyped Zeker omdat ja. ik uh, nu sinds kort natuurlijk ook een balkon heb... is het zeker iets om in de toekomst naar te kijken. Tuurlijk. Maar zeker plug-in zonnepanelen. Geen gekke installaties, maar gewoon je plugt het in... en dan uh, knalt hij gewoon het op een je, ma op je, op makkelijk je net? iets... en dan kan je het overzetten op je net. Maat. Je hebt dus dan ook geen uh, overbelast netwerk of dat je nee. anderen mee belast of zo. Maar dat is zeg. fucking handig. Überhaupt gewoon een zonnepaneel halen is gewoon super genius. En dan koop las... je daar een, een accu van een vrachtwagen bij. Bam, thuisbatterij en je bent klaar. En weet ik, ik las wel. prijzen van 500 euro of zo. Nou, dat is te overzien. Als per je paneel? Ja. Uh, ik zie, oké, okay, oh, klanten mens. kunnen kiezen uit. Onderdelen of drie complete sets. De goedkoopste is 350 euro. En bevat twee zonnepanelen van 450 watt. En een omvormer van 800 watt. De dure set hebben daar ook een thuisbatterij bij inbrengen Van 1,32 kilowattuur. Ja, dus uh, inderdaad, voor die wils uitschrijven heb je het wel twee zonnepanelen en een omvormer. Dus ja, het is op zich een hele goede deal. Maar. De kans dat ze in Nederland uitkomen is helaas wel klein. Want Ikea beëindigde in juni 2024 in Nederland de samenvatting met het bedrijf. Of de samenwerking met het bedrijf wat deze zonnepanelen voor België dus levert. Maar ik denk dat het zeker wel een soort mensen aan het denken dat om ook zo'n dergelijk concept ook in uh, Nederland uit Ik heb een ander artikel gelezen: Hollen naar België! Nee, wacht even, wacht even. Het ja? is geen grapje. Maar volgens mij las ik het artikel zo van. Het is niet onwaarschijnlijk dat het product, product ook naar Nederland dit komt. Artikel, uh. Dit artikel sluit af met de zin... IKEA beëindigde in Nederland uh, in juni 2024... de samenwerking met Svea Solar. Daardoor is de kans klein om deze plug okay. in Nederland winkels te krijgen. En daarom lees ik geen nu.nl. want waar, Ik ga dan even, scroll dan even naar boven naar de inleiding. Dit is toch regelrechte clickbait? Ja, dat klopt inderdaad wel. Het ja. staat inderdaad in de alinea. Het is niet onwaarschijnlijk dat het product ook in Nederland uitkomt. En dan in de laatste alinea staat... IKEA beëindigt in Nederland de samenwerking met Svea Solar. Daardoor is de kans... Uh, Kleiner deze ook net. Dat is inderdaad wel bizar. Oké. Okay. Dat is uh, heel kort. Ja, bij. Nu.nl. Dat is wel een goede exposure. Die had ik niet doorgehad. Ik had alleen de laatste linia gelezen. Goed. <laughs> man die die fucking rage bait, die gasten zo meteen zo hard. <laughs> deze <laughs> alles, man gaat zo recht. Ja, dat off the record. Uh, ja, ja, ja, goed, ja. Goed, goed, goed, goed. Uh, Tech-verhalen. De Nederlandse bank die kiest voor Duitse kluit. Du Duitse kluit. Wauw. Duitse cloud van het moederbedrijf van de Lidl. Ja, ik vind het eindelijk een keer een vast, verstandige keuze van een Nederlands bedrijf. Die willen de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven verminderen. Dus wat doen we dan? Dan kiezen we voor een cloud die in Duitsland staat. Nou ja, dat vind ik uh, heel slim. Dat vind ik. Uh, ja, Goede ontwikkelingen hoor, allemaal. Ja, vind ik ook. Oh, de microfoon uitgezet. De, jullie microfoon staat gewoon aan. Wat doe je nou? Hallo, ik hoor niks meer. Dat dan ben je. je oh, is, okay. dat ligt dan aan het uh, soundpanel uit 2001. Even kijken. Net zoals die opname die we net hebben gehoord. Ja. Weet je dat zeker? Um, goed verhaal. Het is um, verder nog meer nieuws, want er komt een massaclaim tegen Odido. Jawel hoor. Dan moet ik ja? even zeggen. Ja. De Nederlandse stichting, of een Nederlandse stichting, die begint een massaclaim tegen Odido vanwege het datalekkie. Zo, pardon, eerder dit jaar. Yeah. Uh, Consumers United in kort stelt dat klanten en oud-klanten zijn blootgesteld aan misbruik van hun gegevens. De stichting eist een schadevergoeding en wil dat Odido duidelijkheid geeft oh. over het lek. Dus ja, maar als een gedupeerde Odido-klant. Hoe zit dat? Oh, ja. Ja. Nou ja, niet per se. Hoe zit dat? Ik heb me al lang en breed aangemeld, natuurlijk. Ik kom maar op met die uh, vergoeding. Oké, okay, dan gaat de vergoeding erg... naar de mensen. Trouwens, ja. ik ben heel erg voor deze dingen. En ook goed dat dit soort organisaties voor ons opkomen. Dat ze zien dat ons systeem op bepaalde manieren gewoon werkt. Democratisch, uh, belangen behartigen van de consument, de individu. individu. Uh, heel goed dat dit uh, zo wordt gedaan. Ik hoop dat dat ook een keer in andere sectoren en op andere vlakken gebeurt. Maar goed, heel goed dat dit zo bij privacy-schendingen gewoon uh, wordt gedaan. En je kan wel zeggen van, hé, het kan bij elk bedrijf gebeuren... maar gewoon het feit dat het kan gebeuren... betekent dat je niet iets goed op orde hebt. De technologie is verder dan de mens, zeg ik altijd. Je moet het gewoon goed op orde kunnen hebben. En is het een financiële reden? Oké, okay, dat willen we allemaal dan uh, kunnen inzien... waarom het niet goed geregeld is. Maar regel het gewoon goed? Privacy moet toch wel naast veiligheid en zo... Veiligheid is privacy. We moeten gewoon op nummer één staan bij zo'n bedrijf. En als het misgaat, betekent dat er altijd fouten zijn bij het bedrijf. Zeker. Je kan niet zeggen van... Oh, de hacker is ineens slimmer geworden. Want ik bedoel, gelukkig... Worden er ook niet heel vaak echt heel gevoelige informatie... Zoals medische dossiers en dat soort dingen. Ook wel eens gebeurt trouwens. Ook zeer kwalijk. Maar ik bedoel... Dat het gebeurt en dat het een keer kan gebeuren... Dat betekent dat geen vrije brief om geen verantwoordelijkheid te nemen. En dat staat nog los van... Dat zijn inmiddels natuurlijk wel excuses, maar hun eerste communicatie was heel expliciet. Het betreft geen nauwkeurige gegevens, ja. namelijk bankrekeningadressen, adressen, geboortedames, BSN-nummers. En uren later werd gewoon uitgezocht door journalistiek dat het wel zo was. Dus dat betekent dat je dat gewoon als bedrijf op dat moment ook gewoon een statement naar buiten brengt, wat niet klopt. En ja, in dat hele handelen vind ik het heel terecht dat ze het opnemen voor 6 miljoen. Uh, Hoe zijn die journalisten de... daarachter gekomen dan? Nou ja, gewoon goed dat is hun werk, werk gedaan, op ja? De, op de Dark Web. Daarvoor heb je journalisten. <laughs> he? ja. en, en we gaan. Uh... Oh. Oh. Ik val bijna naar achter. Gelukkig kan nee, dat niet joh. meer op deze plek. Oké. We zijn heel veel deze uitzending. Dus kijk zeker ook op de webcam. Zet hem een live. Gaan naar het, uh, we gaan naar het laatste tech-item. Spotify bestaat 20 jaar. En die hebben de meest gestreamde eh? artiesten bekendgemaakt. En jullie mogen raden wie de meest gestreamde artiest is. Want daar gaan we zo naar luisteren. Ik zag, ik zag dat. Uh, dat kan een goede kandidaat zijn. Maar ik zag dat het nummer 2 van Justin Bieber. En dat vind ik heel leuk uit 2021. Justin Bieber is nummer 2. Op nummer 10 staat. Als meest gestreamde dat, nummer in twintig jaar. En dat vind ik dat heel klopt. uniek. Want er is in twintig jaar zoveel gebeurd. Ik bedoel de hypes uit de jaren tien. De late zero's met al die hypes met YouTube en zo. Maar dat Spotify zoveel nummers in die nummerlijst hebben staan ja, van ja, de afgelopen jaren. Ik, uh, me ik ga even deze nummerlijst... Laat zien dat het goed gaat met bedrijven. Ik ga deze nummerlijst even opnoemen. Want we hebben op nummer 1, de meeste nummer is Blind Alliance. The Weekend. Nummer 2, Shape of You at Sharon. Nummer drie uh, Sweaterwater van The Neighborhood. Nummer 4, Starboy. 5 As It Was van Haley Styles. Zes is Someone You Love. Nummer 7 is Sunflower van de Into the Spider-Verse soundtrack. Um, yeah. One Dance op nummer 8. Perfect op nummer 9 inderdaad. Op nummer 10 staat Stay. Op nummer 11 is Believer. Op nummer 12 is I Wanna Be Yours. Op nummer 13 is Heatwaves van the Glass Animals. Op nummer 14 Lovely van Billie Eilish en Khalid. Op nummer 15 Yellow, een oud nummer wat natuurlijk ook wel in de lijst komen. Op, yeah. op nummer 16, een hele opvallende vind ik. Het nummer The Night We Met van Lord Joran. Ik heb het idee dat dit echt zo'n nummer is, wat niemand kende. Maar dus blijkbaar is het een hartstikke populair nummer. Ik ken het What? zelf... The Night Who Met, ken je dat nummer? Nee. Nou, dat, dat, dat, ken, dat dacht ik dus ook, maar het is blijkbaar op nummer 16... van de meest tiende nummers aller tijden, uh, of 25... Uh, dat nummer ken ik persoonlijk uit de serie 13 Reasons Why. Dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met deze prestatie. Nummer 17, mm. Closer. Nummer 18, Virtual Feather. Nummer 19, Riptide. Nummer 20, Die With A Smile. Dat nummer is drie jaar oud. <laughs> Hoe kan dat nou zo hoog staan? Wat? Maar waar staat Steven? Ja. Ja. Ik, ik, ik, ik heb wel oh, vermoeden tien. van matchfixing. Uh, het zijn ook alleen maar nieuwe nummers. Hoe kan dat? In twintig jaar tijd. Omdat, omdat mensen die uh, Spotify luisteren, in de regel gewoon oh. nieuwe muziek luisteren ja, maar er zijn toch ook hartstikke veel oudere mensen die alleen maar niet eten. jij luistert zelf alleen maar ja, jaren de en ja, ik luister zelf en heel veel 70, 80. maar ja. Ja, ik weet dat ik daar in de middag heel veel mensen die dat soort muziek luisteren doen dat of op vinyl of op nog op cd. dat is een wat oudere doelgroep. ja, maar als soms ben je on the go en dan uh, heb je geen ja, maar ik ken een ook wel. auto gewoon, heeft geen vinyl spelen. nee, maar bijvoorbeeld ik vind niet. Het, nee, maar bijvoorbeeld mijn moeder heeft ook geen spotify. Wat? dus er zijn echt heel veel mensen die hebben ja, geen spotify. ja, tuurlijk, tuurlijk. mag ik even iets random zeggen? ja, dat mag. ik vind dit een heel raar drankje. Niet, niet qua smaak. Maat, maar dit is superlekker. Su en ik mag het merk niet noemen, maar... Uh, sowieso <gül> het ah, well, en uh, boos is een leuk bedrijf. Ja. Um, <laughs> maar allemaal ik 0 mag. gram aan ingrediënten. Maar er staat hier op vegan. En ik vraag me af, wat kan er vegan zijn aan een drankje? Nou, geen melk. Ja. Toch? Geen melk, geen dierlijke ja, producten. Precies, ja. Uh, ja, maar geen koeienvet in, of zo. In water zitten... Ja, maar ik bedoel... In, Fanta zit toch ook geen melk of zo, dus zeg maar. En dit is een alcoholisch mixje. Waarom zou dat vegan? Ja, weet ik veel. Of niet. Waarom is Katja hoe? vegan? Ja, omdat Valentine ja, uh, ja. niet. Nee, precies. Maar snoep is dan normaal op basis van vak? Misschien hebben ze nog vegan dus dan suiker. Dan is het logisch dat er vegan snoep is. Vind ik ook heel normaal. Maar ik vraag me af mm -hmm. bij een alcoholisch icy mixje is dan bijvoorbeeld stels? Is dat dan? Wordt het dan anders gemaakt of zo? Ik zat zou het niet Ik ben nu echt heel benieuwd. Oké, okay, ik wil even... Mijn deze oog, guy. Mijn oog viel <laughs> echt op ja. dat woordje vegan. Ja, ik wil even, No okay. way. Okay. We, we lopen zwaar uit de tijd. Ik wil één keer... Wie is de grootste artiest in 20 jaar Spotify? Dat Mickey, hoe weekend. denk jij? Weekend. En wat denk jij, uh, Jelmer? Ja, het zal wel weekend zijn. Nee, het, het, zal het wel. is uh, deze artiest. Zeg het al wat? Nee. Is, oh, ja, ja, ja. Is het yeah, Michael? Yeah. Nee. De grootste artiest in 20 jaar Spotify is uh, Swift. Ah... Uh. Jezus. Jezus. Oh my god. Tot maar de pauze. Het kan ook niet dan. Ja, je hoorde Taylor Swift met het nummer Star van het album 1989. Ja, dat is dus een yeah. van de albums die heeft bijgedragen 19. aan uh, haar status als meest geluisterde artiest in 20 jaar uh, Spotify. Nou, toch uh, in zo'n staartje. Hartstikke goed. Ja. Uh, Jelmer heeft net even wat research gedaan over het vegan zijn van uh, de... Wat is de film? Hoe heet dat? Bozoe! Bozoe, bozoe, bozoe. bozoe. Dus Koop allemaal goed. bozoe nu in de winkel bij Albert Heijn. In ieder geval bij Albert Heijn. Hard iced Ja, Ja, we zijn niet sponsored, dus we kunnen gewoon zeggen. Of het shit of goed is. Maar ik vind het goed. Maar wie verbiedt ons nou? Komt de politie straks binnenvallen? Weet ik niet. Ik denk niet dat ze luisteren. Nee, dat denk ik ook niet. Even kijken. Waarom is de drankje vegan? We hebben twee mensen. Waarom is de drankje vegan? Omdat ze helemaal geen dierlijke producten gebruiken. En ik realiseer me dat we hier op dit tijdstip altijd normaal de meer Show hadden. Dus daarom wil ik nog even een ander puntje aanstippen in één minuut, begrijp ik. Ja, anderhalve. Anderhalve. minuut. Nou goed, ik was dus op vakantie in Italië. Ik zou denken echt een hele keuken aan experience wat betreft eten. En inderdaad. En je kan er goedkoop eten. Ik bedoel, Merco is dit jaar natuurlijk bezig met een rubriek die in tegenstelling tot vorig jaar, die sympathieke studentenrubriek, echt je vermogen kan kosten. Alles maar zeld. op tafel. Maar in Italië, 14 euro een hoofdgerecht. Prima. Nee, je moet niet joh. aan het duurste pleintje zitten, want dat is uh, sure, toeristisch en gewoon daardoor ook gewoon hoge prijs. Je kan er wel goed eten op goede plekken, maar de rest van de stad is gewoon echt prima. En je hebt heerlijke pasta sowieso, goede pizza, pizza's. Je weet gewoon dat je goed eet. Ja. Alleen wat me opviel is gewoon de hoeveelheid mensen die daar voor het terras staan, om je daar het terras op te dwingen. Okay. Oh, die, uh, die praatjesmensen, ja, gewoon ja. niet aankijken en doorlopen. Die vragen van, uh, hey, kom, uh, kom hier zitten. Dus you, want to have a seat? you want to have a seat? Toen hadden we één keer gewinkeld in de stad, stad ook een beetje voor souveniertjes. Welke stad trouwens? Rome was het. Oh, oh. sorry, ik heb de naam van de stad. was je, Rome, maat. En, way, uh, en daarna in Florence, maar het, het, het speelde dit soort tafereelen waren vooral in Rome. Ehm um, ja. En toen waren we inderdaad even in een zijstaatje van uh, dicht bij de treeffortein. Nou, even samengevat. Er werden wel het terras oproepen En ik denk ik, oh, uiteindelijk heel lekker gegeven. Maar het terras naast ons zat een hele tijd een man te schreeuwen naar mensen. En van, kom op ons terras. Zijn terras staat hartstikke vol bij ons. Was het leeg. En ik dacht echt... Mensen, waarom? Waarom ga je daar zitten? Maar je okay. kunt dus heel goed eten en ga met de trein, want dan heb je geen last van de oliecrisis. Oké. Okay. zero Ceroschnallers. Zero Nederlandse. Ja, we moeten, door, ja we moeten door. We moeten door. We hebben een Nederlandse sero-sneller. Ja, dat is toch wel leuk. Okay. Alles is liefde. Ja. Oh, ja. Alles is liefde voor wie dat wil en voor wie nog durft te dromen. Tot in het tweede uur. is liefde voor wie dat wil en voor wie nog durft te dromen. Over wonderlijke prinsen op witte paarden. Die niet goed kunnen rijden en hun geheime lang bewaren En alles is ook liefde voor wie stilletjes verlangt.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 Had gedacht Het ooit te zullen geven